4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Syrische burgeroorlog zijn de afgelopen 2,5 jaar... ruim 11.000 kinderen omgekomen. Dat blijkt uit cijfers van Britse onderzoekers. De meesten kwamen om bij bomaanslagen... en bij beschietingen in hun eigen woonomgeving. Maar er zijn ook honderden kinderen doodgeschoten door sluipschutters. Soms zelfs kinderen van één jaar oud kwamen twee keer zoveel jongens als meisjes om. De meeste waren tussen de 13 en 17. De Britse onderzoekers schrijven in hun rapport... dat het conflict in Syrië... catastrofale consequenties heeft voor kinderen... en roepen zowel het leger als de rebellen op... geen burgers, scholen en ziekenhuizen meer aan te vallen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord over het nucleaire programma van Iran. Hij zegt dat de details nog moeten worden bestudeerd, maar dat het een sterk interim akkoord lijkt. De Iraanse regering sloot vannacht een overeenkomst waarin onder meer staat dat Iran weer voor miljarden aan olie mag verkopen. In ruil daarvoor start het land geen nieuwe nucleaire installaties op en krijgen kernwapeninspecteurs toegang tot Iran. Israël heeft kritiek op het akkoord. Volgens de Israëlische regering zal Iran ook na de overeenkomst... blijven werken aan kernwapens. De Schotse regering heeft een blauwdruk opgesteld voor onafhankelijkheid. Als de bevolking daarmee instemt, wordt Schotland op 24 maart 2016 onafhankelijk. Het referendum daarover is in september volgend jaar. De Britse regering in Londen heeft daarmee ingestemd. Volgens de Schotse vicepremier Sturgeon moet elke schot de blauwdruk lezen. Het stuk telt 670 pagina's. De weg naar onafhankelijkheid bestaat uit twee stappen. Allereerst moeten er onderhandelingen komen met Londen over een overgangsregeling. En ten tweede moeten politieke partijen gaan onderhandelen over de politieke koers van een onafhankelijk Schotland. Het weer, eerst nog buien, vanavond wordt het droger, vannacht alleen aan de kust nog een bui. Minima net boven het vriespunt, morgen opnieuw wisselend bewolkt met een bui en wat zon. Het wordt dan ongeveer 7 à 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij het derde uur langs de lijn. Uh, we gaan naar Richard van der Maalen. Go het Vitesse. Ja, nu wel een echte, zuivere, fraaie voetbalgoal gemaakt door Vitesse. Het is 0-3 op de Adelaars Horst in Deventer voor de Arnhemse club. Mooie, fraaie treffer van Jel Kakuta, de Fransman. Met een heerlijke, subtiele kapbeweging schenk uitgespeeld. En ook Rome had geen kans daarna met het schot ingeschoten door Kakuta met de linkervoet. En zo, na 67 minuten, staat het hier 0 voor Gohet en 3 voor Vitesse. Als FC Groningen echt een topclub wil zijn en in het spoor wil blijven van Vitesse... dan moet het... Winnen van Zwolle en Kok. Ja, maar er staat nog 0 tegen 0. En je ziet er aan het spel van FC Gronen. Van de bal Die wordt nu even in deze fase, misschien toevallig wijs, voortdurend een rondgespeeld. Gronen heeft gewoon angst voor de counter van van Voller. Eén keer was Benson er misschien heel dichtbij. Een voorzet vanaf de rechterkant. Benson ging naar de eerste paal. En toen wilde hij de bal verlingen naar de tweede paal met de binnenkant van de schoen. Maar Bizot had dat doorzien. Nou ja, en zo blijft het nog 0 tegen 0. De grote kans is er nog niet geweest in de tweede helft. En ik vind het af en toe zelfs een beetje saai. Of gewoon uh, Pax wel af en toe een leuke combinaties vooral achterin op de grasmat legt. En Groningen durft al niet zo door te drukken en zo verdruk te zetten... zoals ze dat wel in de eerste helft deden. De landskampioen Hockey Rotterdam staat achter in Utrecht bij Kampong, Gerard de Groot. Nog acht minuten te spelen. Je kan bijna zeggen dat de landskampioen gaat struikelen. Want het is inmiddels 4-1 geworden. Thierry Brinkman, die even daarvoor de, de bal op de stick. een niet de minste kans had gegeven aan Philip Meulenbroek. Die scoorde dan ook voor 3-1. Twee minuten later was het Brinkman zelf die met een mooie schijnbeweging doorging in de cirkel van Rotterdam. 4-1 is inmiddels de stand. En ik zei het al, nog iets, meer dan, iets minder dan acht minuten te spelen op dit Moment. Ik denk dat het over is in ieder geval in deze wedstrijd voor de landskampioen voor Rotterdam. ook vindt van deze plaat. Hij hoort wel bij zondagmiddag langs de lijn, vind ik. Je kijkt er wel da heel moeilijk bij, da Henry. Niet op de webcam kijken. Walk of Life. We hebben onze voorkeuren. Henk Kok kijkt naar Groningen en Zwolle en ziet dat er maar geen golf had. Ze hebben toch zo'n ontzettende leuke speler op de bank zitten. De leo is hij er al in? Ja, de Leeuw is inderdaad binnen de lijnen gekomen. De Leeuw is in het veld gekomen voor Sivkovic. Sivkovic heeft na nou behouden ze een, een kopballetje die ook nog via een verdediger over de doellijn ging niet zoveel laten zien. Sivkovic is typisch een speler die de nodige ruimte nodig heeft. Want ik vind hem niet zo technisch belvast en ik kan zeker niet met de rug naar de goal toe voetballen. De Leo, dat is de topscorer van het afgelopen seizoen, is voor hem binnen de lijnen gekomen. Hij scoorde het afgelopen jaar 11 doelpunten, maar heeft eigenlijk zijn plaats moeten inleveren. En voor de Sherry. Omdat uh, Van der Looy ook niet met een echte nummer 10 wil spelen. Wat De Leeuw eigenlijk uh, wel is. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat De Leeuw een beetje zuur is. Want hij heeft al aangegeven. als ik niet meer speelminuten krijg. Ja, dan wil ik in de winterstof wel weg. Ik heb toch elf doelpunten gemaakt. En uh, ja, ik kan me toch wel voorstellen van een jongeman. Dat hij wil voetballen. En dat hij niet uh, voortdurend op, op de bank wil zitten. Maar hij krijgt nu zijn kans in de slotfase van deze wedstrijd. Kierum is er trouwens ook uitgehaald. Uh, wie is daarvoor uh, binnen de lijnen gekomen? Moet ik even een heel scherp uh, nadenken. Nou, wie was dat ook alweer? Ik kom even niet zo snel op. Sherry die speelt nu aan de, aan de buitenkant. Uh, in elk geval, aan de rechterkant door de positie van, uh, van Kierm. De bal is achterin in de verdediging van, uh, van Groningen. Dan gaat hij uh, naar Hiarrié. Hiarrié loopt in de diepte. Sherry loopt in de diepte. kan hij die de bal aannemen. Dan doet hij vrij aardig, Sherry. Maar dan kan hij die de bal eenvoudig niet uh, voorzetten. Omdat uh, in dit geval uh, Asjente daar weer bij zit. Bij Zwolle is ook een invaller binnen de lijnen gekomen. Dat is Labie. En Nijland is eruit gehad, Stef Nijland. Ja, die één jaar voor FC Groningen is, heeft gevoetbald. En misschien wel te snel naar PSV is vertrokken. En daarna is het niet beter gegaan met de carrière van Stef Nijland. Nou, Higgler heeft weer enigszins uh, problemen. Er is dus weer discussie over deze beslissing van Higgler. Ja, Missie toch wel een beetje gelijk, Hugo. Man, Jasko gaat er snel vandoor. Voor een beetje verwarring in de verdediging van Pek Zwolle. Maar Lord Latsman, die lost dat heel resoluut op door die bal over de zijlijn te knallen. En er wordt de, de spelers van FC Groningen die worden een beetje boos op, uh, op, op Higgler. Omdat hij heel snel die vrije schop toch toestond aan, uh, aan, uh, aan Pax Zwolle. En dan moet Benson moet daar weggehaald worden door Diederik Boer. Ja, het zorgt toch wel voor een enige irritatie. En ik denk ook dat dat met de stand heeft te maken. Groningen voelt zich misschien wel beter. Moet, moet dat dan ook uit gaan drukken in doelpunten. Dat hem ze in de eerste helft verzuimd. En in die tweede helft was dat redelijk gelijkwaardig. Nog vijf minuten, 0-0. Nog iets langer vanwege die staking in de eerste helft in Deventer... waar Vitesse nog aan het door kan werken, Richard. Ja, en je ziet ook aan Vitesse dat het toch voetbalt met heel veel vertrouwen. Dat doet het eigenlijk al weken. Het leidt met 3-0 in Deventer tegen go Eagles. go met 10 man naar de rode kaart in de eerste helft voor Toeruts. Ingooi nu van Van der Struik in het strafopgebied. Havenaar gaat er onderdoor. Dan via Prupper het balbezit opnieuw voor Vitesse. De bal wordt nu hard ingespeeld richting Piazon En dan een schot hoog over vanaf links ingeschoten door de kleine... Kakuta is dat, die eventjes is uitgeweken van de rechterkant naar de linkerkant. Twee wissels gezien, zojuist aan de kant van Go Head. Daar is aanvoerder Kolder eraf gegaan. Foukebouw heeft hem de komende weken nog hard nodig in belangrijkere wedstrijden. Het duel bijvoorbeeld nog tegen Heracles Almelo, Wat ook hier binnenkort gespeeld gaat worden op 4 december om precies te zijn in Deventer. En dan ook nog de derby natuurlijk, later tegen Peck Zwolle. Ook Valkenburg is eraf gegaan. En Lamboy en Godé zijn bij Ahead in de ploeg gekomen. Dat nu de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Met Overgoor terug naar Schenk. Vitesse zit er kort op. Verovert snel de bal terug. Speelt natuurlijk ook met een mannetje meer. En laat de bal nu via Havenaar over de zijlijn gaan. Dat zijn weer wat winst voor Vitesse. Dat vooral gevaarlijk is geweest in de tweede helft. Behalve dat prachtige doelpunt van Kakuta via afstandsschoten. Twee keer van Aanold, Eén keer Vajnovic met een prima redding van Rome. Vitesse bepaalt eigenlijk al de hele wedstrijd. Gohet is niet bij machte geweest om er echt een boeiend gevecht van te maken. Speelt natuurlijk wel met veel enthousiasme. Maar het middenveld, met name het middenveld met Prupper en of iets, dat is vanaf het begin eigenlijk al in handen geweest van Vitesse Lamboy. De invaller bij Gohet heeft de bal nu. Paasje naar Houtkoop dat mislukt. gewoon gaat over de zijlijn. Ingooi dus voor Vitesse. 76 minuten gevoetbald in Deventer in de Adelaarshorst. En er is eigenlijk niet zo heel veel meer aan. Vitesse bepaalt, Vitesse is de betere ploeg en go ahead. Dat moet het hebben eigenlijk alleen maar van wat uitbraken, van wat counters. Maar Vitesse houdt de boel achterin prima dicht, verdedigd, geconcentreerd. En speelt dus vanavond hier een gewonnen wedstrijd in Deventer. Slotfase in de Eurobor Groningen-Pek. Ja, hij is niet zo geweldig. en uh, Iedereen is nu tegen Higgelen. Hij vloot juist voor een hensballetje van Texera van FC Groningen. Die kreeg wel degelijk de bal op zijn onderhoud. mijn vloot daar gewoon voor. Dan gaat iedereen tegen te tekeer. En dan was Latsman. Die wacht weer uh, vrij snel met het nemen van een vrije schop. Dan gaat het stadion ook tekeer. Ja, je proeft eigenlijk de teleurstelling in de Eurobox. Ze hadden er toch wel op gerekend dat Groningen uh, Pek van Pek zou winnen. Het is ook nog nooit gebeurd trouwens dat uh, Pek hier gewonnen heeft. Nou, dat is nu ook nog niet het geval natuurlijk. We moeten nog um, zeker twee minuten. De, de stand is nog 0-0. Wordt er weer gefloten voor een overtreding. Daar heeft Hitler volkomen gelijk aan. Maar elk fluitsejaal wordt ook uh, gewoon begroet en uh, met, met, met gefluit en gejoel. Pek Zolle mag een vrije schop nemen. Dat gaat gebeuren op eigen speelhelft. Dat gaat gebeuren door uh, Joost Broersen. Groningen heeft in die tweede helft ook niet veel afgedwongen. Af en toe wat schoten uh, van, van, van, van Kostits, met name. Maar uh, echt grote kansen. De kans op een doelpunt waarvan je zou zeggen, nou, die mag eenvoudig niet gemist worden. Die kansen hebben wij niet gezien. Weer een overtreding, weer een vrije schop. Nu in elk geval voor Groningen. Er werd een overtreding begaan op Kappelhoff. Vrije schop heel snel genomen. Jongens gaan nog een beetje voetballen in die slotfase. Van dit hebben we geklaagd en gejammerd. Daar bereik je helemaal niks mee. Ik zou maar die bal proberen in een strafschopgebied te jagen. De Leeuw bijvoorbeeld heeft nog niet één bal gehad. Waar hij redelijk op, op kon springen en op kon koppen. Want dat is toch zijn specialiteit. Nu weer een overtreding begaan. Ja, ja, ja elke overtreding. Het is nu een overtreding van, van Wijnaldum. Was dat. En het gebruikt Wijnaldum loopt ook weer naar Hitler toe. Ik heb toch Helemaal niks verkeerd gedaan. Jawel, Wijnaldum, je hebt wel een overtreding begaan. En dan wordt er gewoon correct gefloten door, door, door, door, door de scheidsrechter. En dan wordt even Nou, nou, nou. Dan heeft hij in eerste instantie voor die andere overtreding gefloten. Van in tweede instantie zou je zeggen, Wijnaldum moet een vrije schop mee hebben. Nou, Boer neemt weer de nodige tijd. Dat heeft hij ook in de eerste helft al gedaan. Langdurig stuiteren met die bal. En dan die bal nog even klaarleggen. En dan moet Richter, zo langzaam dan toch wel eens een keertje aangeven. Ja, jongen, je moet een beetje opschieten. En dat doet hij natuurlijk niet. Ja, hij gebaat wel daar in de middencirkel. Boer, je moet een beetje tempo maken met, uh, met, die, uh, met die vrije score. Maar geef hem dan gewoon een gele kaart. Dan doet je dat de volgende keer niet meer. Althans, dat risico neemt hij niet voor een tweede gele kaart. Keepers, als ze zo het spel vertragen... zou je zo snel mogelijk een gele kaart moeten geven. Het is de ene over op de andere overtreding. En de ene vrije schop volgt op de andere vrije schop. En nu gaat alles wat FC Groningen is, gaat nog eens een keertje naar voren. We krijgen er nog drie minuten bij. De klok staat stil om 90 minuten. Wordt een vrije schop genomen in de middencirkel. En bijna alles staat in het 16 meter gebied. En dan moet Groningen ook oppassen als de balverlies hebben. Dat ze niet snel een counter om de oren krijgen. ging gaan koppen. Maar het wordt, uh, een, nu wordt er uitverdeld door Pax Volle. van die bal is weggewerkt, gaat naar de linkerkant van het veld, naar uh, Mokotjo, dan is de ruimte aan de overzijde, La Bia gaat lopen met die bal, die speelt hem af naar Aschentee, maar Aschentee kan die bal onvoldoende controle krijgen, dan kan er gered worden daar op de rand van de 16 meter gebied door Maniasco, maar Pax blijft in balbezit. de combinatie wordt opgezet over de rechterkant uh, van het veld, moet die bal voorgezet worden, nee dat gebeurt nog niet, want de combinatie met Mokotjo die lukt ook niet en dan blijft Pax Volle toch in balbezit. bezit. De klok doort. Nog twee minuten moeten we misschien voetballen. Groningen herover de bal. Durven ze nog eens een keer echt de aanval op te zetten. Durven ze het nodige risico's te nemen. Wat ze vooral in die tweede helft niet hebben gedaan. Onvoldoende druk gezet. Ze hebben de opbouw van uh, Pex Wolle nauwelijks gestoord in die tweede helft. Bal gaat naar de Leeuw in het 16 meter gebied van, uh, van Pex Wolle. Hij zal een voorzetje kunnen geven. Doet hij ook. Texera. Sira. kan niet bij de bal. Want het is eenvoudig. Latsman uh, die ervoor komt. Die probeert uit te verdedigen. En dan heeft hij plotseling ruimte. Het is een 3-0. Labier La kiest positie aan de linkerkant van het veld. Maar die bal die gaat naar Hiwad. Pexwollig sluit ook niet echt aan. Er komen geen mensen meer vanuit het middenveld echt over. Die bal al hele slechte paas. De van die had er meer uit kunnen halen. Want die van die paas van Hiwad, die was gewoon slecht. Die bereikte nog uh, Moco, nog uh, Asciente. En dan gaat Groningen nog eens keer over de leegrechte kant weg. Maar het is hard ingrijpen, hard ingrijpen door die verdediging van Pexwolle. Die bal is over de zijlijnen gepoeierd. En dan kan Groningen nog eens een keertje overnemen door Manjasko. Manjasko wordt door de bal, van de bal gezet door Labia. vrije schop Vrij voor FC Groningen. Een meter of tien van de cornervlag. Ik denk dat dit een van de laatste mogelijkheden is voor FC Groningen. Zo vaak scoren ze niet uit een spel hervat ik. Maar ik heb het idee ik heb zo het gevoel dat er nog wel eens een balletje in zou kunnen gaan maar, in deze, deze huizing situatie. En achterin. Hè? Ja ja harris Huizing. Sterk met de kop. De leeuw. De leeuw, de leeuw in de persoon van harris Huizing. Jazeker. Dat was een echt een kopspecialist zoals Groningen wel meer heeft gehad. He. Martin Drent was ook een hele goede kop specialist. Houdman. Peter Houtman. Peter Houtman, jawel. Noem ze allemaal maar op. Maak me gek. Ja, ja, ja, dat waren nog eens tijden. De vrije schop van Sherry komt in een 16-meter gebied. Nee, Bottekin kan er niet bij. Bal is gewoon weggekopt. En ik denk dat er nu nog 30 seconden gevoetbald moet worden. Bal nog eens een keer in de 16-meter. Op de rand van een strafschokgebied, Bottekin nog eens een keertje. Is het dan de verdediging? Komt de bal nog eens een keer voor de goal? Dus Sherry met een omhaal. Nee, die bal wordt nog eens een keer geblokt. Bottekin nog eens een keertje. Nee, nee, hij gaat naast. Wat een slotfase. Of het was niet Bottekin, het was Texera die de bal naast pegelde. Nou, dit was nog een mogelijkheidje, maar je moest gehaarschieten, schieten. Heel snel schieten. En ik denk dat Higgelen Diederik Boer nog even laat uittrappen. En dat hij dan zal zeggen, jongens, het is einde wedstrijd. Het is gebleven bij 0 tegen 0. Groningen had de kansen, vooral in de eerste helft. In die tweede helft wat minder. De grote kansen zijn er in de tweede helft niet geweest. In de eerste helft wel, voor Kier, met name. Einde wedstrijd. Almenal al toch een tikje teleurstelling, denk ik, deze uitslag. Gezien de aanvallende intenties die Groningen op de grasmat heeft gelegd in de eerste helft. Pekswolle, eigenlijk wat minder een wat mindere wedstrijd van Pekswolle. En dat had vooral te maken met het spel van FC Groningen in de eerste helft, toen ze de opbouw voortdurend stoorden. Elke bal afjaagden en dat deden ze in de tweede helft niet meer. De tweede helft een tikkeltje saai. En Groningen laat de kans liggen om in de top 3 te klimmen. Het staat vierde nu met 23 punten. PEC gaat over Feyenoord heen. Het heeft net als Feyenoord nu 21 punten, maar een beter doelsaldo. De hockeytopper tussen Oranje-Zwart en HGC is vanmiddag geëindigd in 5-1. En wat is het geworden bij Kampong Rotterdam, Gerard? Je raadt het nooit. Ook He. 5-1. Het is ongelooflijk, maar waar Kampong wint met 5-1 van landskampioen Rotterdam... in een hectische slotfase, twee gele kaarten... voor Rotterdam-spelers Roen Hertzberg en Sjoerd Gerritsen. Rotterdam dus met negen mensen in de laatste drie minuten van deze wedstrijd. Daar profiteerde Constantijn Jonker van met de vijfde treffer voor Kampong. Kampong, over de hele wedstrijd gezien, wel degelijk de sterke ploeg. De betere ploeg ook, dat was duidelijk. Dus wat dat betreft was er op die 5-1 niet veel af te doen dingen. Misschien een beetje geflatteerd. maar aan de andere kant, de landskampioen was hier geen schijn meer van, geen schaduw meer zelfs, van het team dat vorig jaar de Nederlandse titel pakte. Kampong dus, de nummer 4, wint van de nummer 2 met 5-1. En Kampong stevig natuurlijk in de top 4, de play-off posities. En dan kunnen ze straks mee gaan doen aan het eind van de reguliere competitie om het landskampioenschap. day another dollar to be made i got a pocket in my soul where a little rock a little roll assimilate and i don't care what you think you know about who i am and how de 1 cd was dat Robbie Williams met Shine My Shoes. Schijzichter Makkely drukte een zwaar stempel op de wedstrijd. go die was Vitesse. Hoe loopt het af? 0-3 is het en ik denk dat dat de eindstand zal zijn. Hugo van deze wedstrijd die inderdaad uh, door uh, Makkely eigenlijk een beetje kapot is gemaakt in de eerste helft. Met twee strafschoppen, een rode kaart voor Thuluc. Go-Head dat uh, eigenlijk al vanaf uh, het... Uh, beginsignaal De mindere ploeg was. Want Vitesse trok het initiatief direct na zich toe. Verdient het natuurlijk ook om deze wedstrijd gewoon te winnen. En daarmee komt het opnieuw op kop in de eredivisie. En dat is toch knap van Peter Bos. Een hele nieuwe speelstijl. Dit seizoen als je het vergelijkt met vorig seizoen onder Fred Rutte. Toen bij balverlies eigenlijk de ruimtes heel klein werden gemaakt. Nu verdedigt Vitesse ver van de eigen goal af. Probeert het uit en thuis hetzelfde te spelen. Zijn er veel kansen op goals... Eigenlijk iedere wedstrijd weer. En dat was ook vanmiddag tegen GoHead weer het geval. Vitesse bepaalde wat er op het veld gebeurde. Veel technisch vaardige spelers in de ploeg. Met de kleine Ganees Artsou. Met Kakuta die er in de tweede helft is ingekomen. Nu is Kazajsvilide weer bijgekomen. En Chanturia die kunnen ook wel wat met een bal. Vajnovic bevalt mij zeer goed bij Vitesse als vervanger van de geblesseerde Theo Jans al een aantal weken op het middenveld. En dan vergeet ik Davy Pruppen nog die ook bezig is aan een zeer constant seizoen bij Vitesse. En ik heb eens even gekeken naar het programma voor de komende weken. Vitesse speelt nog tegen Kambuur en NAC thuis en uit tegen PSV. En het zou me niet verbazen als Vitesse half december nog steeds bovenaan staat in de Eredivisie. Deze wedstrijd speelt het gewoon uit. Het staat voor met 0-3 tegen Goedius. Het is bijna half vijf. De laatste wedstrijd van dit Eredivisie weekend is zometeen in Enschede. FC Twente tegen NAC en Frank Wilaat. Als je de uitslagen van dit weekend zo'n beetje bekijkt. Die kunnen zich allebei ontpoppen tot een van de winnaars van dit weekend. Ja, je ja, zou bijna zeggen, dus zal het wel niet gebeuren. 2-2 ja, of zo. Ja. ja, zoiets. Nou ja, dan zou ik een uitstekende middag hebben. Maar dan zullen de twee ploegen toch redelijk pijn in de buik van krijgen. De fanatieke aanhang van Twente neemt even afscheid van Leroy Ver, Danny Landsaat en Tim Cornelissen op dit moment. Die hebben gedrieën tegelijk een momentje kunnen vinden om uitgezwaaid te worden in een Enschede... Ja, voor Twente. Die zou de AZ kunnen achterhalen bijvoorbeeld in de, deze uh, competitie. En in, uh, de derde plaats zou Vitesse dus ook nog in het zicht kunnen houden richting plek 1. Twente natuurlijk uh, ja, niet zo goed gestart aan uh, deze competitie. Maar dan ja, zou je meteen ook kunnen zeggen wie dan uiteindelijk wel. En uh, Bengtson vandaag na een schorsing weer terug centraal achterin bij Twente. Hij vervangt Martina ten opzichte van de laatste wedstrijd die tegen Zwolle wat uh, teleurstellend een 1-1 werd voor uh, Twente. Nou ja, wat te denken van NAC, dat uh, vooral in uitwedstrijden het moeilijk heeft. Een aantal wedstrijden op rij ook verloren. Utrecht en RKC ook ruim verloren. Het moet uh, de punten vooral in thuiswedstrijden ophalen. En kan vandaag ook eens, nog eens niet beschikken over Leurling. Die heeft last van een liesblessure. Het levert Hadou hier een basisplaats ook op. En ook Verbeek staat vandaag weer in de basis in het elftal van Bosja Goudelje. En uh, daarvan zou je kunnen zeggen, die trainer van NAC. De laatste keer dat NAC won, toen stond de boscha Goudelje in de basis. Samen met Alfred Schreuder. De nou ja, assistent trainer van FC Twente op dit moment. En uh, zo lang is dat dus alweer geleden. Ergens uh, begin van het decennium. Twente moet de punten vandaag eigenlijk in eigen huis houden tegen NAC. Omdat simpelweg nou eenmaal Twente thuis hoort te winnen. Ook van NAC. Vooral omdat NAC uit niet zo geweldig presteert. We zullen het gaan zien zometeen. De spelers zeggen elkaar nu in eerste instantie even vriendelijk goeiedag. De dying seconds in David Go ahead, Vitesse. Richard. Het is afgelopen, Hugo, 0-3 is de eindstand. Vitesse wint dus, komt aan kop in de eredivisie. Gefluit natuurlijk aan het adres na afloop van de supporters... voor uh, Makkelie bestemd. Supporters voelen zich uh, bestolen naar datgene wat er gebeurd is in de eerste helft... waarin Makkelie twee keer een strafschop gaf aan Vitesse. Eén keer was een licht contact met Havenaar. Ja, dat had een strafschop kunnen zijn. Ik vond het heel erg zwaar, maar Mackely de bal op de stip. Piazon scoorde. Vervolgens was er een hensbal van Van der Linden die daar geel voor kreeg. En opnieuw wees de scheidsrechter naar de strafschopstip. En was het opnieuw Piazon. Die scoorde 0-2 en in de tweede helft was het via Kakuta. Mooie goal. Nog 0-3. En zo bedanken de spelers van Vitesse nu de meegereisde fans vanuit Arnhem. Een dik verdiende overwinning. Dat is het wel, want Vitesse was de hele wedstrijd de betere ploeg en verslaat dus voor het eerst in een jaar tijd op eigen veld. Go Ahead Eagles. Eindstand is hier in Deventer. 0-3. Dit is Radio 1. Het is half vijf. Mark Visser. In de Syrische burgeroorlog zijn de afgelopen 2,5 jaar... ruim 11.000 kinderen omgekomen. Blijkt uit cijfers van Britse onderzoekers. De meesten kwamen om bij bomaanslagen en bij beschietingen in hun woonomgeving. Maar er zijn ook honderden kinderen doodgeschoten door sluipschutters. Soms zelfs kinderen van één jaar oud. Er kwamen twee keer zoveel jongens als meisjes om. En de meesten waren tussen de 13 en 17. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev demonstreren tienduizenden mensen voor een betere relatie met de Europese Unie. De regering besloot een verdrag met de Europese Unie niet te tekenen. Dat verdrag is bedoeld om de handel en de politieke samenwerking met de Europese Unie te versterken. De EU wil in ruil voor die samenwerking dat oud-premier Julia Timoshenko wordt vrijgelaten. En de regering weigert dat. De Schotse regering heeft een blauwdruk opgesteld voor onafhankelijkheid. Als de bevolking ermee instemt, wordt Schotland op 24 maart 2016 onafhankelijk. Referendum daarover is in september volgend jaar. De Britse regering in Londen heeft ermee ingestemd. Volgens de Schotse vicepremier Sturgeon moet elke schot de blauwdruk lezen. Het stuk telt 670 pagina's. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Er is veel bewolking en vanuit het noorden trekken enkele lichte buien over. Vanavond en vannacht blijft dat zo. Bij opklaringen daalt de temperatuur in het binnenland plaatselijk naar min 1. En aan de kust wordt het plus 4, op de Wadden plus 6. De wind waait vannacht uit noord tot noordwest. Aan zee vrij krachtig, landinwaarts wordt hij zwak. Morgen is het vrijwel identiek aan het weer van vandaag. Half tot zwaar bewolkt, af en toe een bui. De temperatuur loopt op naar 5 graden in Zuid-Limburg tot 8 graden dicht bij zee. De wind blijft uit het noorden tot noordwesten waaien. Is bovenland matig windkracht 3A4 en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. En morgen blijft het relatief rustig herstweer. Het wordt nog iets kouder met overdag een graad of 6 en s'nachts in het binnenland 1 of 2 graden vorst. Woensdag passeert een warmtefront met wat regen. Daarna wordt het zachter met overdag een graad of 10 en s'nachts rond 5 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. De openingsfase van FC Twente tegen NAC Breda Frank Wielaert. De eerste kans voor Twente al gezien. Coutierres die een bal voor langs jaagt En uh, daar is Castanjos net even te laat bij. Het is toch elke keer weer een, een klein wonder Hoe die spits uh, steeds wel op de goede plaats staat. Maar dan net niet weet uh, af te ronden. In dit geval was het vooral omdat Coutierres uh, die bal net te laat. Uh, ja, net te hard raakt eigenlijk. Dan is het bijna onmogelijk om te reageren. Moet je vooral geluk hebben in het punt van de aanval. Dat je die bal nog even aanraakt. Nu een marsman in balbezit voor uh, Twente. Die iedereen naar uh, voren toe jaagt. En uh, daar vervolgens de, de Twente. Bij de middellijn in balbezit Heel even maar. Nak komt dan weer terug. Maar de ruimte is erg klein. de hoogte van de middellijn wordt die bal opgepakt door Buis. En zo kan in ieder geval Nak gaan aanvallen over de linkerkant. Met Sarpong. Sarpong naar de buitenkant verder. En daar de bal nog rondspelen. Iedereen bij Twente nu heel ver terug. Tot mijn grote verbazing eerlijk gezegd. Tot aan randje eigen 16. Achterlijn halen en dan wegwerken. Schilder doet dat heel rustig in de richting van Marsman. Marsman die is meteen de bal meegeeft. Die levert hem onmiddellijk. Weer in Nog op eigen helft. Zo breng je jezelf altijd wel in de problemen. Goed weggedraaid daar op het middenveld. Seuntjes, aardig schot. Marsman zit er goed achter. Heeft er goed zicht op. Schot is ook niet al te hard. Dus Marsman prima redding. Maar uh, dit is vooral erg slordig. Beginfase van uh, Twente. Dat naar de eigen aanhang moet toevoetballen. Dat willen ze natuurlijk niet. Dat willen ze pas in de tweede helft gaan doen. Kastanjos, die sprint uh, Dros eruit over de linkerkant van het veld. Achterlijn halen. Nu de voorzet geven met uh, rechts. Richting de eerste paal. Daar komt Promes naartoe. Die zit er dan net niet aan. Dan is daar Egan. Egan die de bal goed neerlegt. strafschopgebied in gaat. Zover komt het dan uiteindelijk net niet. En dan kan Nak weer van de eigen goal afkomen. Via Poepon. Prima aanspeelbaar. In de middencirkel aan de rechterkant voor Beek. En uh, Hadou hier, Hadou hier die uh, het bal overneemt van Verbeek. Verbeek gaat dan uh, op het middenveld even staan. Poupon staat buitenspel, inderdaad twee meter op de paas daarvan uh, Hadou hier. Maar Twente vooral ergens slordig dus in deze eerste nou, drie minuten die we bezig zijn in uh, dit duel. Ebecilio op het middenveld bij Twente gaat met uh, de bal aan de wandel. En levert hem dan vervolgens in bij Schilder, links achterin. En dan de bal breed naar Bieland. Bieland, een middencirkel in, middellijn over. En dan aan de rechterkant weer zoeken naar Promes. Die vindt hij niet. Kenny van der Weg vindt hij wel. Uiteindelijk via Kenny van der Weg toch Promes gevonden. Die gaat dan de achterlijn proberen te halen. Wie is er voor de goal? Daar is eh, bijvoorbeeld Castanjos. De bal gaat over de achterlijn. eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Twente. En die gaat genomen worden door Tadic. De man die vijf keer scoorde in deze competitie. Allemaal uit penalties. Hij miste er nog niet één in deze competitie. Maar... Velddoelpunt. Dat zou ook wel eens welkom zijn van hem. Hij gaat hem nu alleen maken als hij hem de rechtstreeks vanuit de cornervlag, van, van bij de cornervlag erin legt. Dat zal zeer waarschijnlijk niet gaan gebeuren. Iedereen, twee centrale verdedigers mee naar voren. Het kost even tijd voordat hij. Uh, Hoekschop genomen gaat worden. Jansen laat het allemaal wel toe dat het allemaal ontzettend lang duurt. En dan die hoekschop laag slecht genomen. Weggewerkt op het middenveld via Seuntjes. En hoog helemaal achterin opgevangen bij FC Twente dat opnieuw kan gaan bouwen aan de aanval. De start van Twente tegen NAC is bepaald niet goed te noemen in de eerste vijf minuten. Het is nog 0-0. Door een doelpunt in de laatste minuut van Joachim... Uh, wint RKC van Feyenoord. Erwin uh, uh, wordt bevraagd door Frank Snoeks... over de overwinning in deze broederstrijd. Je staat er nu een beetje bij alsof je het uh, zonde vindt voor Ronald. Je bent er wel blij met de overwinning. Allebei uh, klopt. Ik ben zeer blij. En, uh, ik ben heel ingetogen, maar ik ben enorm blij dat we deze wedstrijd winnen. Want dit zijn gouden punten voor ons. En... Uh, maar ik heb ook een bepaald karaktertrek dat zeg van uh, voor Ronald vind ik het heel jammer. Maar oké, okay, c'est Jij bent de zachte van de twee. Ja, dat, zo kom ik wel over. Maar ik denk uiteindelijk dat het uh, in mijn werk niet zo is. Maar je was wel een keer toe aan deze dag. Dat je ook echt een keertje een lange neus kunt trekken naar hem. met één, dan Gewoon van hem kunnen winnen. Ja, nee, oké, okay, dan zijn we ook van een gezeik af dat, uh, dat ik nog niet had gewonnen voor Ronald. Dus. Is dat gezeik dan? Nou, ik zeg het een beetje chasserend. Dat waren de feiten. Daarom zeg ik het ook chasserend. Ik had het gevoel dat je ook 0-0 al wel als een soort morele overwinning had ervaren. Klopt. Ik vond ons... Uh, eerste 20, 25 minuten vond ik ons zeer matig. En ik vond, uh, in balbezit vond ik ons gewoon slecht. Uh, Feyenoord had wel de overhand. Zonder dat ze echt, tot echt uh, goede kansen, uitgespeelde kansen kregen. En uh, het laatste kwartier uh, vond ik ons iets beter in de wedstrijd komen. En in, uiteindelijk in de tweede helft denk ik toch dat we ons ware gezicht hebben laten zien... Dat we op basis van de tweede helft, uh, ja, gezien de kansenverhouding, dat we daar uh, uiteindelijk nog terecht winnen. En je kan uh, je afvragen van... Uh, Waarom begint de wedstrijd voor jullie na 45 minuten? Ja, dat is een goede vraag ook, maar ja, dat is voetbal. Waarom, uh, dat overkomt ons, dat overkomt uh, Real Madrid. En daar probeer je altijd achter te komen een dag later of twee dagen later weer met de jongens. En, uh, misschien een beetje zenuwen. Ik weet niet, misschien uh, ja, Feyenoord, grote naam. Alleen, je ziet ook in de eerste helft dat we absoluut niet bang hoeven te zijn voor Feyenoord... als wij ons normale spel kunnen spelen. Ja, maar wacht even, een grote naam brengt toch juist het beste in jullie boven? 0-0 tegen Twente, 0-0 tegen Ajax. PSV weet nu nog niet hoe ze van jullie gewonnen hebben. En nu Feyenoord verslaan je. Ja, dus uh, we hebben 1-0 gewonnen, dus... Uh... Dus je staat veel te laag. Ja. Van Vitesse heb je ook nog gewonnen. Ja. Maar oké, okay, dat is ook de laatste jaren ook, ook het probleem bij RKC geweest... dat je tegen de ploegen die in de subtop spelen of in de top spelen... dat je daar de meeste punten verpakt. En de ploegen die met ons strijden om de onderste plekken... dat je daar de punten laat liggen. en okay, Daar moet ook inderdaad een keer verandering in komen. Wil je er onderuit komen, maar aan de andere kant... deze overwinning op Feyenoord zou je zeggen... Van, dat moet veel vertrouwen geven. Het zijn gouden punten voor ons, drie erbij. Ja, dat, dat, dat schiet op. NOS langs de lijn. Tot zes uur. Met sport en muziek. Op radio 1. Hey, Soul Sister van Train. FC Twente al vier wedstrijden zonder overwinning tegen NAC, Frank Wilaert. Ja, je weet en je merkt ook bij Twente de nood is hoog. Vier keer achter elkaar niet winnen, dat betekent dat er dingen niet goed genoeg gaan. En Twente probeert zuinig te voetballen tegen NAC, dat achterover leunt in uh, Enschede. En er af en toe is probeert uit te komen. En Twente probeert eh, Nak zo ver mogelijk op de eigen helft nu ook vast te zetten. Dat lukt redelijk. Met eh, Taric die eh, is het die goed doorloopt. Op Drost. Bal over de zijlijn. Mag Nak weliswaar gaan gooien. Maar dat is diep op de eigen helft aan de rechterkant. Met de rover. En eh, Twente blijft gewoon daar staan. Dus eh, we moeten Nak eh, vinden. Een, een oplossing vinden. Voetballend. In ieder geval door ver te gooien. In eerste instantie via de rover. Het is moeilijk genoeg. En via Schilder. Komt Twente dan uiteindelijk inderdaad in balbezit. Marsman buiten zijn eigen strafschopgebied De bal ophalen en inleveren bij Bengtson. En dan kan het opbouwen bij Twente gaan beginnen. En dat doen ze tot nu toe zuinig. Dus zo lang mogelijk de bal in de ploeg houden. Geen gekke dingen doen totdat je op de helft van de tegenstander bent. En dan zal het van uh, Promes, Tadic of Egan moeten komen. Oei, Marsman levert daar bijna in. En uiteindelijk is bijna dan toch helemaal. Want... Uh, in eerste instantie kan Coutieris er nog aankomen, nu niet meer. En nu is het Verbeek. Verbeek, oh, die levert ook zomaar in bij Taric. Die hij niet had verwacht, niet gecoacht. Taric die ineens in zijn rug opdook. En zo de bal van de voeten van Verbeek afsnoepte. En nu Egan. En Twente probeert een beetje tempo te maken over de rechterkant. Met promis tegenstander opzoeken, dat is van de weg. De bal terug naar Egan. Dan kan er wel eens wat aardigs gebeuren. Kan ook aardig schieten. Schiet net voorlangs. Het is een, nou, anderhalve meter dat die bal voorlangs gaat. Terraula zat er goed bij. Als die bal de goede hoek in was gegaan, had hij hem zeer zeker gehad. De doelman van Nak. Maar het is in ieder geval weer eens een poging van Twente in de richting van de goal van Nak. Met Egan die tot nu toe de dingetjes moet bedenken. Centraal op het middenveld bij FC Twente. En dat doet nog wel eens onverwachte dingen. De Ganees ineens een hakje geven als niemand erop rekent. Schilder trapte er al een keer bijna in. Dat is toch echt een ploeggenoot van Egan. Dat zijn dan niet de, de dingen die je eigenlijk graag wilt hebben. Maar de onverwachte dingen zorgen er wel voor dat je ineens vrij voor een keeper kan opduiken. In dit geval was dat het geval bij Egan zelf. En Twente die de uittrap van uh, Terrauler onmiddellijk oppikken. En onmiddellijk ook weer gaan uh, opbouwen. Nak kruipt alweer terug richting eigen helft. Met Bieland die uh, opbouwt voor Twente van achteruit. stuurt iemand de diepte in. Castanjo's luistert. Dan gaat de bal uh, kort op Tadic. Dan kijkt Castanjo's om. Denkt: hé, hey, de bal is. Uh... Maar 5 meter opgeschoven. En ik sta toch echt 20 meter verderop te wachten. Maar de bal is inmiddels naar de rechterkant gegaan. Ebisilio en uh, Promes. Egan draait goed weg bij zijn tegenstander. Maar daar zit dan toch nog het voetje van uh, Kwakman tussen. Dus kan Nak gaan overnemen. Dat doen ze via buis en van de weg. Maar van de weg krijgt die bal uh, niet naar voren toe. Daar zit uh, ook Egan weer uh, goed tussen. Die kleine Ganees is tot nu toe de man die... Uh, Nak vooral heel erg bezighoudt. Maar dat is eigenlijk te weinig in het eerste kleine kwartier dat we onderweg zijn in Enschede. Het is nog 0-0. Overduidelijke uitslagen waren er vanmiddag in de beide hockeytoppers in de hoofdklasse. Gerard de Groot nu met het complete overzicht. Ja, allereerst dan maar even die wedstrijden. Oranje-zwart, de koploper won met 5-1 van HGC. Hurley-Tilburg 6-4, Scharweide-Pinocke 2-1. Bloemendaal-Laren, een daverende verrassing in Bloemendaal. Het werd 1-2 in het voordeel van de bezoekers, in het voordeel van Laren. Laren wint zijn eerste wedstrijd in deze hoofdklasse-competitie. En het is de dertiende... Speelzondag. Nou, Laren in ieder geval weer drie punten erbij en Bloemendaal uh, slikken. Den Bos Amsterdam 1-4 en Kampong Rotterdam 5-1. Daar waren we zelf bij. Daar gaan we over praten met de coach van uh, Rotterdam, met Reinoud Wolf. Vorig jaar werd hij landskampioen met Rotterdam. Reynoud, even iets heel anders. Hoeveel spelers van jullie speelden vandaag met een gebitsbeschermer? Ik tel ze niet. Uh, het is echt aan de jongens, maar ik kan me voorstellen... dat er een paar meer zijn na het incident van een paar weken geleden. Je telt ze niet, dat betekent dat er dus geen uh, dringende uh, vraag is van jou... Van... Doe het nou wel, jongens. Je ziet wat er kan gebeuren. Nou, dat, kijk, gisteren zag ik mijn dochter te coachen. En daar heeft het, het hele, hele jeugdhelft al zo'n bitje in. Maar als mensen volwassen worden, dan is die keuze aan de, aan de speler zelf. En, en vandaag uiteraard hebben we als vereniging en als team ook gezegd... jongens, doe dat ding in. Maar het is uiteindelijk eigen keuze. Totdat, we uh, wachten we een beetje af wat de uitspraak van de bond wordt. Ja, want de bond gaat erover nadenken om het misschien verplicht te stellen. Maar kunnen jullie dan als club, je bent direct getroffen... door zo'n uh, speler die geen bitje in had twee weken geleden, Servi van As... dat je gaat zeggen als club... ik wil dat jullie het gewoon gaan doen. Klaar? Nou ja, als je afgesproken met elkaar... dat een gebiedsbeschermer verplicht is... Dan, dan, dan gaan wij die in doen. Klaar. De Tour de France heeft jarenlang zonder helmje gereden... totdat die Cassitelli eh, ongelukkig is gevallen... en, en verongelukte. En op dat moment heeft de hele Tour de France een helm op zijn hoofd. Dus dat zullen wij ook gaan doen. Maar jij bent... Ik ga er maar even op door. Hè. Jij bent de baas van die ploeg. Van, van die jongens. Eh, jij zou dat toch kunnen zeggen... Ik zou het kunnen zeggen, maar ja, weet je, dit is echt, deze klap uh, uh, op Steffi was zo hard dat daar ook een gewichtsbescherming waarschijnlijk geen rol had gespeeld. Uh, ik zou het kunnen zeggen, maar dit is echt aan de jongens zelf. En ik wacht gewoon af, wij wachten af wat de bond doet hierin. Speelt het incident nog mee met de ploeg nu? Je verloor de week daarop van oranje zwart, je verliest vandaag weer van kampong. Uh, er wordt veel over gesproken. Uh, speelt dat nog mee? Heeft dat nog een, een effect op dit moment? Nou ah ja, de, de, kijk, nee, de ploeg is heel hecht en heel compact met elkaar. Maar wat uiteraard een rol speelt is dat we gewoon een hele goede international missen. We missen een hele, hele goede hockeyer door, door deze landen. En dat, ja, dat merken we helaas wel. Ja. Wat gebeurde er eigenlijk aan het eind van die wedstrijd? Een hoop commotie, twee gele kaarten voor Rotterdam. Konden jullie het niet velen dat je op je gezicht kreeg? Ik heb, nou, dat kunnen we wel velen. Het is wel voor ons lang geleden dat we echt verloren hebben, maar... Uh... Eerlijk gezegd weet ik niet precies wat er gebeurde. Jeroen claimde dat, dat hij wat mee had moeten krijgen. Dat kreeg hij niet. En daar heeft hij grote mond voorop gezet. En daardoor werd hij weggestuurd. En Sjoerd uh, Gerzen die, die, die zet een styling in en pakt die bal af. En uh, dat werd anders beoordeeld en moest weg met heel... Nee, daar zit geen weinig frustratie in voor mijn gevoel. Maar jullie werden wel een beetje weggespeeld. Nou, dat ben ik volstrekt niet met je eens. Als je deze hele wedstrijd bekijkt, de eerste 20 minuten zijn wij gewoon de baas. En moeten we ons meer belonen, moeten gewoon Twee corners heb je gekregen. Ja, en, en twee, drie grote kansen. En eigenlijk uit het niets, kwartier voor rust kantelt die wedstrijd. En Kampong maakt twee goals uit de enige drie kansen die ze in de eerste helft krijgen. Dat doen ze goed, dat, dat, dat vermogen hebben ze ook wel. Maar er staat een wat geflatteerde tussenstand op het bord in, in de rust... En na rust zijn we eigenlijk 10 minuten, 12 minuten heel goed. Haken we ook aan naar, naar 2-1. op het moment dat Turks gaan uh, een groene kaart krijgt... terwijl hij die, die bal helaas op zijn vinger stopt, wat mag in het hockey... Uh, zijn we verslagen verslag. En die twee minuten dat, wij, dat we met een man minder spelen... maakt Kampong 3-1. En daar kantelt die wedstrijd voor ons echt. Dus nog geen zorgen na eerst oranje-zwart en vandaag Kampong verliezen. Nee, absoluut niet. We hebben, na het landkampioenschap van een paar maanden geleden hebben, zijn we wat spelers kwijtgeraakt. Ik denk dat tegen ieders verwachting in dat we na elf wedstrijden Gransrijk bovenaan stonden. met een geweldige serie van 10 wedstrijden winst. We verliezen nu van Oranje-Zwart en van Kampong, dat klopt. Maar eh, vrijdag hebben we de kans om tegen een ander topteam HGC. Eh, de boel direct recht te zetten. En we zitten er nog steeds keurig bij. De landskampioen van Nederland, wordt dat eh, dit jaar Oranje-Zwart of Kampong? Dat wordt geen van beiden, kan ik je vertellen. Nee. Nou. Maar de, deze ploegen moeten zich zeker plaatsen voor de, voor de laatste vier. Daar hebben, ze de beste, daar hebben ze het materiaal voor. Goed, laten we maar eens kijken naar de stand, uh, Reinoud. Uh, want het zit allemaal dicht bij elkaar. Er zijn eigenlijk wel twee competities gaande zo hand in de hoofdklasse. Ja. Na de nummer zes is er een uh, scheiding van uh, op dit moment negen punten. We gaan het even rondlopen. oranje zwart leidt met 31 punten. Kampong, tweede, 28 punten. Rotterdam. 27, HGC 27, Amsterdam 27, allemaal na 13 wedstrijden. En dan hebben we Bloemendaal met 25 punten, ook na 13 wedstrijden als zesde. En dan is er een gat van eh, 9 punten met Den Bosch, met Hurley, met Scharweide. Pinoké onderaan met 9 punten, Tilburg onderaan, daaronder weer met 5 punten. En helemaal alleen nog onderaan Laren, vandaag winnend van Bloemendaal met 4 punten. Na train kwam Treintje Oosterhuis. Do you know the way to San Jose? En die stond niet op de playlist vandaag. We hadden Coldplay, Rita Franklin. Maar ik heb hem er zelf even tussen gedaan. Want ik had met het meisje te doen. Ik voel me aankomen. Nou ja, via Buma Stemra pakt zij toch weer 9 cent mee vanmiddag. Dan kan ze ja. toch weer een gedeelte van al die likes voor betalen. Voor 4 ja. 5 Ja, het gaat erom help Treintje de winter door. Zou ze al hebben overgemaakt? In hoeveel denk jij? Wat zou jij nou doen als jij die fout had gemaakt? Poeh, mag ik daar even over nadenken? Zullen we in het volgende uur nog een keer het treintje draaien? Dan heeft ze ook wat aan. Dan pakken ze 18 cent inderdaad. Ja. We gaan eens even kijken bij Twente. Twente Nak. Ja, daar zouden ze wel een benefietconcertje of zo kunnen geven. Dan vermaak je je misschien nog een beetje. Na de 23 minuten is het namelijk nog 0-0 bij Twente Nak. En Twente is een soort van speurtocht begonnen door de organisatie bij Nak heen. Want elke keer als Twente de bal heeft, dan zakken die, die negen van Nak achter de bal. En dan moet je maar zien dat je daar doorheen breidt. En Twente kan het tempo niet hoog genoeg maken om Nak te verrassen tot nu toe. En af en toe, heel af en toe, komt Nak er dan uit. En dan is het achterin bij Twente wel gewoon. 1 tegen 1. En dus zou Nak wel eens in de loop van deze wedstrijd gevaarlijker kunnen worden. Nak doet, heeft er ook alle baat bij op dit moment om het tempo laag te houden. Dat merk je ook als bijvoorbeeld zoals nu Jelle ten Rauwelaar een spellervatting mag worden genomen. Die neemt daar uitgebreide tijd voor iedere keer als hij een doeltrap mag nemen. Of zoals nu een vrije trap. Komt die bal achterin bij Twente terecht. Uiteindelijk bij Bengtson. Die dan weer kan gaan opbouwen. Dat doet hij via Promes aan de rechterkant. Die legt dan wat slordig terug. Dan mag Ebicilio de schade herstellen. Via Marsman. En Bengtson weer terug naar Marsman. Want nu staat Nak wel heel diep op de helft bij Twente. En moet Marsman dus even met nood de bal wegbrengen. Dat doet hij via Thadis. Dat is niet onaardig. En Egan op het moment dat er dan iets aardigs bedacht moet worden. Omdat er weinig mensen van Nak achter de bal zijn. Dan glijdt Egan uit en is die kans weer verkeken. Nu doet hij het wel aardig. Oei, zit er nog net een verdedigend been tussen van de Roven voor de kastanjes kan uithalen. En heeft Twente slechts een hoekschop. Eventjes had NAC wat minder mensen achterin. En dan zie je meteen dat Twente wel degelijk dreigend kan zijn in deze wedstrijd. Maar als NAC die negen man achter de bal heeft, dan heeft Twente het lastig. In het eerste kleine half uur van deze wedstrijd. En die hele kleine opleving zorgt er ook voor dat het publiek weer een beetje wakker is geworden. Want we horen ze weer een, een beetje op dit moment. Tadic. Die de hoekschop graag wil nemen. Promes daar wegstuurt uit de hoek. Zou eventueel een korte hoekschop kunnen worden nog. Maar Promes is nu te ver weg om dat daadwerkelijk te laten gebeuren. Daar komt die bal richting de penalty stip. Ingekopt. Egan die legt hem dan klaar. Moet hij... Uitgehaald worden natuurlijk door Gutierrez. Maar die schiet de bal nou meters over de goal van Ten Rouwelaar heen. Die mag dan weer een doeltrap gaan nemen. Ligt er weer een extra bal in het veld. Als hij hem ziet bij de hoekvlag dan gaat Ten Rouwelaar hem halen. Ook al heeft hij een bal in zijn handen. Ja, hij maakt in ieder geval uitgebreid gelegen, van de gelegenheid gebruik om rustig aan te doen. En die bal neer te leggen. De extra bal is inmiddels het veld uit. En dan levert die bal die hij wel mag uitschieten kort in bij Buis. Oei, moeilijke bal voor Van der Weg. Die even een sprintje moet trekken om hem binnen te houden aan de linkerkant. Bij Nak. Sarpong wil dan met één beweging proberen Rosales weg te zetten. Dat lukt niet. Daar trapt de Venezuela niet in. Schiet hem wel over de zijlijn. Dus blijft Nak in balbezit op de helft van Twente. Nog een keer, Sarpon zoeken. Nog een keer met uh, Rosales in de buurt. Nu is Sarpong hem de baas. Legt hij de bal terug richting Randjes strafschapgebied. Dus, uh, slordig aangenomen door Gutierrez. Maar geen NAC-speler in de buurt om dat af te straffen meteen. Nak nog wel in balbezit. Op eigen helft nu via Drost. Die is uh, licht in paniek. Buizen ingespeeld. Dat gaat tot nu toe allemaal nog goed uh, met Nak in deze aanval. Hadou hier. En uh, Seuntjes die uh, daar uh, opbouwen. Uiteindelijk toch weer uh, balverlies leiden. Als het allemaal wat kort en snel moet. Twente zit er wel kort. Goed genoeg op. Maakt het daarmee Nak in de opbouw dus behoorlijk lastig? En daardoor is Nak ook nog niet echt gevaarlijk geworden in de richting van uh, Marsman. Intussen kan Twente achterin opbouwen via Bjelland en Bengtson. En Nak is weer massaal nu met zijn tienen achter de bal uh, verdwenen. En dus moet uh, uh, Twente weer gaan breien met die speurtocht... in de richting van ten Rauwelaar. We zijn 26 minuten onderweg. Twente nak, het is uh, nog niet veel. En 0-0 trouwens. De superprestige veldrit in Gieten... is vanmiddag gewonnen door de Belg Niels Albert. Hij reed in de slotfase weg bij Lars van der Haar... die in het zicht van de finish uit de pedalen schoot... en Albert moest laten gaan. Het was een uitstekend weekend voor Niels Albert... want hij was gisteren ook al de sterkste... bij de wereldbekerwedstrijd in Koksheiden. Vier van de vijf wedstrijden in de eredivisie... van vanmiddag zijn afgelopen. RKC Feyenoord werd... Nul, Utrecht ADO 3-0. Groningen PEC 0-0. En Goad Eagles Vitesse 0-3. Nu bezig, een half uurtje. FC Twente tegen NAC staat nog 0-0. Radio 1 presenteert... En wat heb ik voor u meegenomen? Pekelvlees. Heeft u de trek in? Oh, heerlijk. Beter dan een bloedtransfusie. Een alledaags familiedrama in twintig afleveringen. Tante Ali belde er weer. Ze wil naar de dokter. Ze heeft koude voeten en stijve vingers. En stijve lippen en een koude tong. Dat zou pas een zegen zijn. Pikkelvlees. Vanaf morgenacht kwart voor één. Een... Ach, die ellende moet je toch niet weer opnieuw naar boven halen. Dan laat je de dingen toch met rust. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Saskia Noord spaart in haar nieuwe thriller Niemand, ook zichzelf niet. Het Koninklijk Concertgebouw geeft jongeren een kans in West Side Story. En Oudschrijdane Senior regisseert twee spektakelstukken. De landing op Scheveningen van Koning Willem I. En het waanzinnige verhaal van vrouwenverslinder Casanova. U ziet het in of TV. Vanavond iets na 6 uur op Nederland 2.